Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Palestijnse beschietingen op Israël... zijn zeker 545 mensen gewond geraakt... meldt het Israëlische ministerie van Volksgezondheid. Eerder meldde Israël al 22 doden. De Palestijnse autoriteiten melden ook slachtoffers... door aanvallen van Israëlische troepen. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend. In zowel Israël als de Gazastrook worden mensen opgeroepen... bloed te doneren voor slachtoffers, meldt lokale media. Nederland veroordeelt de wat genoemd wordt terroristische aanvallen op Israël in de krachtigste bewoordingen. Op X zegt de minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken dit moet onmiddellijk stoppen. Israël heeft het recht zich te beschermen. De premier Rutte heeft zijn Israëlische ambtgenoot Netanyahu laten weten dat Nederland Israël volledig steunt. Ook andere Nederlandse politici reageren geschokt op de aanvallen. VVD-leider Gus noemt de beelden hartverscheurend. Jetten van D66 geeft het over weerzinwekkend geweld. En Timmermans van GroenLinks, PvdA, vindt het afschuwelijk... dat er een terreurzaaiende verrassingsaanval wordt gepleegd. pvv leider Wilders zegt dat niets dit willekeurige geweld... tegen Israëlische burgers kan legitimeren. En CDA-leider Bontebal vindt de gruwelijke beelden die voorbij komen erg zorgelijk. Volgens ChristenUnie-leider Bikker is Hamas uit op de vernietiging van de staat Israël. En daarom heeft Israël het volste recht, zegt Bikker, om zich te verdedigen. Ander nieuws rond de wedstrijd Ajax AZ: gelden extra veiligheidsmaatregelen, hebben burgemeester Halsema, politie en OM besloten. De omgeving rond de Johan Cruijff Arena is morgen veiligheidsrisicogebied. De politie houdt er rekening mee dat supporters uit zijn op verstoring van de openbare orde. De politie kan vanaf 12 uur iedereen rond de Arena preventief fouilleren en controleren op vuurwerk op wapens. Het weer van het zuiden uit op steeds meer plaatsen zon. In het uiterste noorden wat regen. Het is ongeveer 20 graden. Dit was het NOA's journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Dus ook de volgende formatie. Een Amsterdamse zanggroep die eind jaren 50 bekendheid vergaarde met covers van de Everly Brothers, The Choir Sisters, Rooftop Singers en andere Amerikaanse tienergroepen. De Four Youngsters zoals de band eerst heette werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Dat waren Zus en Broer, Ria Lubberink en Dick van Niehoff. En nadat ze het cabaret daarop bekenden wonnen... dat was in 1957, werd er een eerste single opgenomen. Een cover van Bye Bye Love, geproduceerd door Jack Bulterman. En u hoort ze nu? De Voerajo's, want daar hebben we het over. De Voerajo's met Zeg niet, nee, nee, nee, nee. U hoort het hier op CFM Zandvoort, een nummer uit 1959. Zeg niet, nee. Zeg niet, nee, hey, hey, hey. Zag niet nee, nee, hey, hey, nee. Hey. Als ik vraag, ga je mee? Zeg dan niet nee, maar zeg ja. Zeg niet nee, nee, nee, nee. zeg niet nee, nee, nee, nee, als ik vraag om een zoen. Zeg dan niet nee, niet nee doen, maar zeg ja. Jij bent steeds in mij. Dat ik je ken en ik wil beslist niet wachten tot ik vijf en ben. Zeg niet nee, nee, nee, nee, niet nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb zo het idee Als ik jou eenmaal gekust heb Zeg je zeker no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 Tulpen uit Amsterdam. The door! Ja, we zijn een beetje vroeg, maar ik denk af en toe een leuk, vrolijk plaatje op zijn tijd. CVM Zandvoort, lokale hongerige de badplaats Zandvoort. De volgende formatie is een formatie die regelmatig in dit programma voorbij komt. Het zijn namelijk de Ramblers een Jazzy Dansorkest. Dat vooral bekend is geworden en beroemd als populair radioorkest in Nederland in het midden van de 20ste eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium van de big bands uit die tijd en bracht een gemengd repertoire van jazz. En Ammerse Mensmuziek. in de jaren 1930 hadden muziekensemblers... Met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En aan uw dominante binnen de jazz kwam pas zijn eind. Een eind door de komst van de bebop in de jaren 1940. En als u nou denkt van ik hou van jazz... dan moet u gewoon blijven luisteren, want iedere zondag... en dat is natuurlijk vandaag, na dit programma hoort u DFM Jazz. Met een hoop mooie jazzmuziek en een beetje het idee van jazz. Ik moet eerlijk bekennen, in het programma worden meer echte jazzplaten gedraaid. Maar hoort u zeker ook de Ramblers voorbij komen. U hoort ze nu met mijn schoonpapa. Ik heb het met mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen. We voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graag biljarten vindt mama een katastrofe. Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar zijn dedelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, Vrije avond in de week willen we houden, dat is toch het goed recht, zo zeggen wij van iedere man. Maar schoonmama beweert, wij horen s'avonds bij de vrouwen. Als mannen samen op stap gaan, komt er altijd herrie van. Maar al trekt ze een snuit, we gaan toch vanavond uit. we hey, hey. Tegen middernacht wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaat en we gaan nog niet naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van en mijn moeder is niet thuis, maar het lijkt zijn nederig snuit. We gaan toch vanavond uit. Ik ben goede een dertige klok met haar uurwerk zo goed en secuur Zij liep zo geregeld al negentig jaar Verkonde haar stem steeds het uur En met vrolijke slag riep de klok reeds goedendag als een gast in ons kleine huis verscheen Maar opeens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 maar opeens, toen was het met haar gedaan en voor goed is ze stil blijven staan en ze tikte maar altijd door tikketak, tikketak, altijd maar dag en nacht tikketak, tikketak. Maar opeens, toen was het met haar gedaan en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte maar altijd door. Tikketak, tak, tik tak. Altijd maar dag en nacht. Tikketak, tak, tik tak. Maar eens, toen was het met haar gedaan. Toen... Niet ziek. Hij mompelde nog sorry hoor en vergriet toen in paniek. Er alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Er alle leuke jongens willen vrijen, maar het stadhuis is er niet bij. Ben je niet goed? En rende toen in volle vaart de vrijheid tegemoet. Ja, alle leuke jongens willen vrije maar dat huis is er niet bij. Geen mooie trouwpartij, geen bruidboeket voor mij. Ja, alle leuke jongens willen vrije markt, dat huis is er niet bij. Toen eet je met een sickie, Hoe die heette weet ik niet. En zo kan ik wel doorgaan. Maar het verhaal is gauw verteld. Ze vonden me een leuke meid, maar trouwen me vol geen geld. Het was Gornie Baars met alle leuke jongens willen vrijen. En daarvoor hoorde u Max van Praag met Grootvaders Klok. van Zandvoort, lokale omroep de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstralige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En ook de volgende plaat is voor Eddie Becker. Geboren als uh, Eddie Beuker. Geboren op 11 april 1947. Is een Nederlandse discjockey, radio, televisiepresentator En als bijbaantje was hij ook nog zanger. Want hij wilde eigenlijk uh, muzikant worden. En na zijn middelbare schoolopleiding werd hij zanger en gitarist bij de band The Explosions. Een paar jaar later werd hij als een inval de bassist en zanger bij Willie His Giants. Zijn muzikale carrière werd echter niet uh, wat hij ervan verwacht... en daarom besloot hij discjockey te worden. Hij deed ervaring op bij de Vares Pop Popshow... en in 1966 werd hij de opvolger van Veronica's nieuwslezer... Harmen Siesen. En u hoort hem nu Eddie Becker met een van zijn bekendste hits... een van de weinige hits die hij gemaakt heeft. Belly dat, de rorrel van de stad. Zij kan het niet laten, altijd de te praten. Zij stort met Harmen. Zeg maar eens.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 Ik loop verarmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop En dan de grote schoos aan die lekker blazen ei Wanneer je sput dan sneeuwt het op de erfmoetse abdij Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee moren met hun slepen in de hand Dan blaast er de vanvaren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 De lange stoep de bergen, in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daarachter de hoge bergen ligt het land van We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staan alle bekend. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en la verdwijnt, dan steken we de lofgrond weg en ook de dikke traag. En eten s'avonds gebak op het feestje bij Klaasvaart. En onder de gouden heen.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 Nee, we Zandvoort, lokale omroever uit de badplaatsen Zandvoort. U hoort de muziek van de Melody Sisters met Dankje voor die bloemen. En dat is natuurlijk vertaald van de Duitse versie Dank voor die bloemen. En daarvoor bouwden wij de groep uit het land van Maas en Waal. En de volgende formatie is het orkest zonder naam. Dat een radioorkest van de KRO. Kort voor en in de vroege jaren 50 en het werd opgericht door en onder leiding van Gerf de Roos. En het eerste optreden vond plaats in november 1946. En toen de tijd hadden ze nog een oproep om een naam te verzinnen voor de band. En uit de duizenden reacties uh, werd het uiteindelijk toch gewoon uh, orkest zonder naam. Daar zijn ze beroemd mee geworden. Grote hits, bekende hits waren het ding uit 1950, uh, 1951 naar de speeltuin. Dat was toen door uh, Heleentje van Capelle gezongen, samen met de kinderkoren... Wat was dat? Karrekieten, hè? En hij noemde hadden ze ook nog een lentekind. En ik heb een andere plaat voor u uitgekozen. Orkest zonder naam hoort u nu met een als in Holland... de sneeuwklokjes bloeien. Zo vrij, koning winter. Morgen, daar aan de havenkant. Hij was heel stil vertrokken naar het onbekende land. Een zeeman was geboren, een zeeman was gegaan. Zijn levensvreugde was de Weet je niet? helma en selma met valderie valdera daarvoor eddie christiani met een oude zeeman FM Zandvoort, lokale nummer vanuit de padplaats Zandvoort. Als u nou denkt van, leuk programma, maar ik heb een stuk gemist of ik wil het vaker beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En natuurlijk iedere zondag tussen 9 en 10 een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. En nu is het tijd voor een liedje, genaamd Sofietje, een nummer van de Nederlandse zanger Johnny Lyon, dat in 1965 op single verscheen. En in dat jaar verscheen het nummer ook op de EP. Sofietje is geschreven door Gerrit er, uh, Den Braber en uh, Thor Skogman en geproduceerd door Bert Schouten. Het is deze Nederlandse dagen bewerken van het lied uh, 'Vrokenvraken' van de Zweedse popgroep Zwen uh, Inkvars. Het was uit 1964. Het lied gaat over het meisje Sofietje, waar liedje vertellen, verliefd op is geworden. In het lied vertelt hij hoe en waarom dat is gebeurd. De oorspronkelijke tekst die Den uh, Braber aanleverde was getiteld. Ik ben blij met bolle Bertha, maar dat vond Lyon niet goed. Hij wilde daarnaast ook in het Nederlands zingen, waar hij vooral in het Engels zong. En toen Den Braber een tekst leveren over de toenmalige vriendin van Lyon, Sofietje van Kleef. Sofie heette ze officieel van Kleef, ging Lyon overstag. En het eerste, de eerste zin van de zanger nadat hij de band de Jumping Jewels had verlaten. En als solo verder verder uh, wilde gaan is uh, Sofietje. En het werd natuurlijk een hele grote hit. En die hit hoort u nu. Johnny Lyon met Sofietje. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje, op een Amsterdamse terras. Zij was Hollands als het gras, als een molen aan een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 Lieve kleine meid, kom dans met mij. Geef mij kleine handjes, allebei. Ik ben zo trots op mijn kleine vrouw. Wanneer ik jou in mijn armen hou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, la, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, sasa. Geloof Zoveel ja, zoveel so van je hal. Die pas in Amerika was, bracht de nieuwste lipsticks mee. Voor elke dag een andere smaak, in haar een harde as, dat leek een lang geen gek idee. Ze smaakt naar kersen, kersen. sinaasappel, Sina cola, cola. pepermunt, karamel, Peper ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij verboden vruchten: verboden vruchten. De bode vruchten, voor iedereen behalve voor mij. De bode vruchten, de bode vruchten, de vruchten, voor iedereen, maar niet voor mij. U begrijpt, ik heb de meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En mijn vader het eerste voor een heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen: kersen. Sinaasappel, sinaasappel, cola, pepermunt, karamel, karamel. karamel. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij: Verwonen vruchten. Verwonen vruchten. Verwonen vruchten. Voor iedereen behalve voor mij: vruchten.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 Het was Ronnie Tober met Verboden Vruchten. En daarvoor hoorde Terry Teddy en Henk Scholten met Kom, lieve kleine meid. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Ik wens u voor nu nog een hele fijne zondag. Zometeen heel veel plezier met ZFM Jazz. Een uur lang gezellig mooie jazz op de radio. En ik laat u achter met de Edmundo Ros. Voluit Edmundo William Ross. Boren in de Port of Spain op 7 december 1910. En overleden in Alicante op 22 oktober 2011. Als een muzikant en bandleider uit uh, Trinidad en Tobago. En u hoort hem nu. Edmundo Ross met Mokum is de stad voor mij. Ik wens u een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens. En ik bedank trouwens nog eventjes, uh, voor ik het vergeet, koordraaien. Voor het begripbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Tot ziens. Mokum, stemt me altijd blij Het blijft voor mij de vensterstad Wat heb ik daar een pret gehad? Mokum, is de stad voor mij Klieper op de keizerkrak Klieper op de herenkrak ik vond ze jou veel maar alleen de rug is een beetje raar. Mokum is er staat voor me. Stond er op de munt. Dat is Mokums terugstappend. Wanneer kom je bij de oversteek? Neem dan maar brood mee voor één week. Welcome, is the stad for me? Clip it, lights a plane for me Toon I ik kon't nog partij To was over revolutie kwam it was the whole van de tram Welcome, is the stad for me? Kipper over naar haar dus wonen op de Lindenkant Maar Mr. Black and Mr. Brown They missen me zo in London town Welcome, blijf, dus staat for me. Lust? Wie verstoort mijn rust? Ja, dat is Peter. Ja, dat is Peter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal. Grezen, trui en rode sjal. hoog ogen, donker haar, Groot en knap en 18 jaar. Peter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar zijn oom. We yeah. keep